Dit is Lieselotte Kommers met het NOS Journaal. De politie in Tilburg heeft een taxichauffeur opgepakt die gisteravond dronken op een scooter was gereden. De bestuurder van de scooter en iemand die achterop zat, raakte daarbij licht gewond. De scooter stond voor een rood licht te wachten. Op het moment van de aanrijding, de chauffeur van de taxi stapte uit, keek even rond en reed weer door chauffeur van 53 werd korte tijd later aangehouden. Hij blies toen een promilage van ruim 2.0, vier keer meer dan is toegestaan. De man zit vast en zijn rijbewijs is ingenomen. Het centrum van Amsterdam verandert s'nachts in een plek... waar de politie en andere handhavers geen gezag meer hebben. Dat beeld schetst de Amsterdamse ombudsman Zuurmond in Trouw. Hij vindt dat de bezem door het centrum moet, te beginnen met het Leidseplein... Volgens hem wordt het centrumgebied nachts een urban jungle waar crimineel geld leidend is en het gezag niet langer aanwezig. De politie kan deze situatie niet langer aan, zegt hij. De gemeente, justitie en politie zeggen in trouw dat ze zich herkennen in het beeld van de ombudsman. Steeds meer mensen kopen glutenvrije producten. Gluten is een eiwit dat voorkomt in bijvoorbeeld tarwe. De omzet in supermarkten van glutenvrije producten... is in vier jaar tijd bijna verdubbeld, meldt onderzoeksbureau IRI. Zowel de vraag naar als het aanbod van glutenvrije broden, pasta's... en andere speciale producten is fors gestegen. Niet alleen mensen die glutenintolerant zijn kopen die producten... producten ook steeds meer andere mensen doen dat... omdat ze denken dat het een gezond alternatief is... Voor dit jaar verwacht het onderzoeksbureau dat voor meer dan 25 miljoen euro aan producten zonder gluten in supermarkten worden verkocht. Ook wordt het assortiment steeds uitgebreider. Het weer op steeds meer plekken bewolking en in de loop van de ochtend vallen buien mogelijk met onweer. Vanmiddag klaart het op en het is 23 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB.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 een tweede uur luisteraars en in het tweede uur uh, gaan we eerst praten met uh, de wethouder Joop Beerensen uh, want de gemeente Zandvoort is uh, op de vingers getikt. Nou, op de vingers getikt vind ik licht uitgedrukt. Uh, een zware moker is erop gelegd. Dus... Goedemorgen Pieter. Goedemorgen, <laughs> Berense, zoals je hoort. Dus daar gaan we even over praten. En daarna uh, gaan we praten met Kees Drijsma, dus een van de architecten uh, Springtij. Uh, en het uh, besluit het uur uh, af met een gesprek met Erik Weijers over het Oldtimer Festival morgen hier op het circuit van Zandvoort. Joop, allereerst. De gemeente die heeft een tik gehad. En niet een klein tikje, maar een zware tik. Vertel. Is dat zo? <laughs> nou ja, uh, ik denk wel dat het zo is. Nou ja, de rechter heeft een uitspraak gedaan uh, uh, op, uh, zeg maar... Uh, ja, er zijn twee rechtszaken geweest, één van de BA's en één van de AG architecten tegen de hele procedure. En daarvan heeft de rechter gemeend dat er uh, niet uit te sluiten is dat er sprake was van, zeg maar, in ieder geval uh, de schijn van dat de ene architect iets meer had geweten dan de andere. Uh, als je kijkt van, uh, ja, de gemeente krijgt een tik om zijn oren. Uh, dat klopt. Uh, ik denk dat de wethouder die in de tijd zeg maar, daarvoor verantwoordelijk was, nog een veel hardere tik om zijn oren krijgt. Dus dat je kunt concluderen dat zijn aftreden in ieder geval wel terecht was. Maar ik denk ook wie dat, zeg maar. We nu? Dan praten we over meneer Demmers. Ik, ik ga even een stapje terug. En ik denk ja. dat wij. Nou, en ik denk ook dat zeg maar. Ook de architecten, en dan praat ik ze allemaal maar even, dat die ook wel, en de Watertoren-CV, ook wel een veeg uit de pan meekrijgen. Dus wat dat betreft, ik denk dat het een gezamenlijk iets is. Joop, we gaan eventjes terug naar het begin. 2006, 2008, zover. Ja, 2006. Heel goed. Toen kwam er een man uit de oudere partij, Hank Cohen, en die werd wethouder. Dan praten we over 2000, wat is het, vier jaar geleden, 2014, hè? En uh, Hanko Hen, die uh, moest opstappen voor een hele andere zaak. Althans, die kreeg een motie van wantrouwen. Ja. Ook door OPZ ingediend. Maar dat was de man Nou, dat die... is niet helemaal waar. Maar ga verder. Nou, ja, Karel Simons, die was tot de, uh, aanstichter daarvan. Nou, dat ben ik niet met je eens, maar... Oké. Okay. <laughs> maar zo is hij van de buiten gekomen. Uh, laten we even wel zijn. Hanko Hen was de man die... Dat architectenbureau Springtij... Verzocht heeft, maak eens een idee. Een haalbaarheidsonderzoek naar dit plan. In feite is dat de start geweest. Nou, volgens mij ligt de start al veel verder terug, want uh, ver daarvoor heeft uh, volgens mij de Biaze samen met, uh, met uh, uh, zeg maar de watertoren CV. Al, ook al eens nagedacht over zeg maar, wat ideeën die er zijn over de ontwikkeling van eh, het hele gebeuren. Dus als je praat over hoe ver eh, ja. moet je dan terug. Ja, dan zou je al helemaal terug moeten naar 2006. En dan zou je moeten vragen, je af moeten vragen. Is het nou zo verstandig geweest om een bepaald onderdeel uit een project wat je integraal wil ontwikkelen te gaan verkopen. Want dat is in feite de basis natuurlijk van alle ellende. In mijn ogen in ieder geval. Ja. Maar los daarvan, zeg maar, er is in eerste instantie zijn er wat ideeën ontwikkeld over, over het Watertorenplein en de ontwikkeling daarvan, inclusief de Watertoren. Dat was in eerste instantie was dat met springtij. Later hebben zich daar nog twee andere architectenbureaus bijgevoegd. Kun kan je even, even nog voor de luisteraars zeggen. Hoe komt het dat oorspronkelijk Springtij uh, de partij was die het haalbaarheidsonderzoek deed en vervolgens ook dacht van, nou dan kan ik het project ook realiseren, dat er vervolgens twee andere architectenbureaus bij kwamen? Dat weet ik niet. Ik, maar, ik, ik was daar op dat moment geen raadslid. En nee. ik was ook geen wethouder. Dat zijn eigenlijk vragen die ik een cohen zou moeten stellen. Want die weet wellicht wel hoe dat... Ja, hoe zijn dat, of ge, of dat, Ja, nou, ik, ik zou daar graag antwoord op willen geven. Maar ik weet, die, die kennis heb ik niet. Dus dat zou ik na moeten kijken. Okay. Wat ik in ieder geval weet, is zeg maar dat er... Want er is in het verleden natuurlijk ook wel wat rumoer over ontstaan. ook over ...of een factuur die, die Springtij in de tijd naar de gemeente gestuurd had... ...waar de rest van het college niets vanaf wist. En hoe dat verder allemaal ons gegaan is. Daar hebben zich uiteindelijk hebben zich drie partijen gemeld met een, met een plan. Ja, maar en, het, het, het belangrijke is dat je de eerste stap hebt. Springtij werd door Cohen en zijn opvolger Janik ...tussen gekoesterd van het haalbaarheidsplan. Ook door de Watertour cv en vervolgens komen er twee andere architecten voor de, uh, andere ideeën, prijsvraag, uh, noem het maar op, ideeën... Nou ja, de, de, wat je stelt is volgens mij niet helemaal juist, want uh, er was toen, in de, zeg maar in de uh, beginfase, zijn er misschien wel, maar dat weet ik niet, want daar ben ik niet bij, uh, misschien wel besprekingen geweest tussen Sprinter en de Watertour cv maar ik weet nog dat ik zeg maar ergens in, uh, denk ik, in, uh, toen ik in de raad kwam, of in feite als buitengewoon raadslid uh, erbij betrokken raakte, dat was dus zeg maar 1-2016, heb ik nog eens een keer aan, uh, aan uh, Draaisma gevraagd van, uh, hoe zit het nou eigenlijk, wat is jullie relatie met, uh, met de Watertoren CV? En toen heeft hij heel duidelijk gezegd dat hij er toen niet was. Uh, dus uh, daar ga ik dan maar even vanuit. Uh, maar nogmaals, ik ben bij natuurlijk niet bij alle gesprekken ben ik, uh, die iedereen met elkaar voert, ben ik aanwezig. Of ben ik aanwezig geweest, dus uh, ik weet niet hoe dat verder gelopen is. Maar bekend is uh, dat uh, de graaf van de Watertour CV al uh, in uh, 2015 heeft gezegd, Denk erom, die 3000 vierkante meter zijn essentieel. En dat was dus bij iedereen, ook bij alle zonvoertuigen bekend, uh, gezien de Zonsvoetsoekrant. ...van 15 januari 2015. Nou, dat uitgebreid instaat. Dat kan u dus, dus wel gezegd hebben. Uh, ik heb uh, zeg maar... Ik kijk naar de Zandse kranten. Uh, ja, ja, ja, ja, maar ik, uh, ik, uh, ik kijk even naar wat er gezegd wordt... ...en wat er niet gezegd wordt. Um, ik weet dat in... Uh, volgens mij praat ik dan weer over november 2016... ...waarbij in een uh, in inspraakbuurt ...bij uh, de commissievergadering... ...heeft in de tijd uh, van de graaf gezegd van... Um, ...ik confirmeer me aan een uitspraak van de raad. Punt. Duidelijk, punt. Ik confirmeer me aan de uitspraak van de Raad. Zonder, zeg maar, aanvullende kaders te stellen van die 3000 meter. Die een jij heb... daarvoor wel in de krant heeft gestaan. Ja, ja, maar, ja, maar oké. Okay. Wat in de krant staat, dat geloof ik allemaal. Maar hij heeft in ieder geval dat toen woordelijk gezegd tijdens de commissievergadering. En ik denk dat als je dat allemaal op gaat zoeken, dat je dat nog terug, terug kunt vinden ook. Ik weet dat in, uh, en volgens mij is dat um, ergens in 2017, heb ik nog een keer heel nadrukkelijk gevraagd van uh, meneer de wethouder... Uh, ...van hoe zit het nou eigenlijk met die, uh, met die uitspraak van de Graaf... ...dat die, uh, uh, want zeg maar, die 3000 meter die is pas ergens in maart, april 2017... ...is die weer nadrukkelijk naar voren gekomen. Uh, hoe, is dat nu eigenlijk, uh, hoe staat het nou eigenlijk met die oorspronkelijke uh, uitspraak van, van de Graaf... ...dat hij zich conformeert aan de uitspraak van de Raad? Want heb ik gezegd van als... Uh, nu ineens een, uh, van, of een kader ligt van integraliteit. En daar wordt aan toegevoegd die 3000 meter. Dan vraag ik me af van wie nu eigenlijk de beslissing neemt. Neemt de raad de beslissing of neemt dan van de Raad de beslissing welke plant we nu eigenlijk gaan voeren. Ik heb tot drie keer toe heb ik die vraag gesteld aan Demmers. En tot drie keer toe heeft hij geweigerd om mij daar een antwoord op te geven. Dat kun je ook nazoeken. Dus... Uh, of dat allemaal bekend was en, of het, en hoe hard, die, he, iedereen die kan wel een keer roepen, want Van de Graaf roept ook wel van ik heb 5000 meter heb ik nodig. Uh, maar nergens staat in de kaders aangegeven dat die 3000 meter gerealiseerd moet worden. Er zijn gesprekken gevoerd uh, tussen de architecten en er zijn geluidsopnames gemaakt en er is het nogmaals medegedeeld aan iedereen. Dat zijn, geheimen, dat zijn geheime uh, uh, geluidsopnames die een van de architecten genomen heeft zonder dat er anderen daarvan op de hoogte uh, uh, waren. En iedereen moet zelf maar beoordelen van of dat ethisch verantwoord is en of dat acceptabel is, ja of nee. Mijn mening is daarvan heel duidelijk niet acceptabel. Nee, maar. En voor mij dus ook niet relevant. Dus maar, zijn er wat mij betreft. De uitspraken liggen er wel. Dus, wat mij betreft, zijn die opnames er niet, want ik kan ze niet verifiëren. Ik weet niet of ermee gemanipuleerd is of niet. Dus, wat mij betreft, uh, zijn ze er gewoon niet. Punt uit. Oké. Okay. Nou heeft de rechter een uitspraak gedaan dat er niet een gelijk speelveld was. Wat te betwijfelen is, gezien de voorgaande geschiedenis. Daar kan de gemeente tegen in beroep gaan. Spoedappel. Nou, dat zou kunnen. Doet de gemeente dat? Uh... Want dan moet er wel snel gebeuren. Nou, daar gaan we, zeg maar, we hebben met elkaar afgesproken binnen het college om een bepaalde eh, zeg maar, nieuwe werkwijze te gaan volgen. En aan de hand daarvan gaan we rustig op, om de tafel zitten en gaan we bepalen van wat wij we wel en wat we niet gaan doen. Maar in beroep, als je zegt we gaan het rustig gaan doen, dan ben je te laat met je beroepsprocedure. Nou, kijk, die, uh, dat weet ik niet, want we hebben vier weken de tijd, dus maar we hebben nu nog drie weken de tijd om, uh, om te bepalen of we dat wel of dat, uh, dat niet doen. Als we een uh, beroepsprocedure willen gaan doen, hè. Um, als het een spoedberoep moet, dan moeten we meteen alle argumenten moeten we meteen ook op tafel leggen. Uh, nou, dat vraagt toch nog wel even wat meer voorbereidingstijd. Eh, als het een normaal beroep wordt, dan hebben we zeg maar in eerste instantie hebben we vier weken de tijd om een beroep in te stellen. En daarna hebben we nog zes weken de tijd om eh, zeg maar, de zaken helder te argumenteren eh, waarom en hoe of wat. Maar daar gaat het in mijn ogen niet om. Waar, waar het mij om gaat en wat mijn doelstelling is in ieder geval, is dat zo snel mogelijk nu eindelijk eens een keer die schop de grond ingaat. Ja, maar dat en, zeggen we al twintig uh, jaar. Ja, ja, maar ik zeg het nu wat harder. Ja. En, ik, uh, en, uh, en dat is misschien wel een groot verschil met, uh, met zeg maar, mijn voorgangers. Uh, uh, de gemeente pakt nu de regie. En iedereen mag meedoen. Alleen de regie is wel bij de, ligt nu wel bij de gemeente. En het is niet zo dat zeg maar, wat in het verleden gebeurd is, dat zeg maar, in feite de regie ligt bij de, uh, bij de architecten, CQ, bij de inschrijvers, -secu, bij de CV. We hebben met elkaar afgesproken binnen het college dat we die gesprekken aangaan. De gesprekken met de Watertoren-CV zijn, zijn inmiddels gevoerd. Daar hebben we gewoon verschillende opties hebben we op tafel gelegd. Daar zijn ze over aan het nadenken. Daar hebben we volgende week, dinsdagmiddag, hebben we daar een nieuw gesprek over. Een vervolggesprek over met de mensen van de Watertoren-CV. Maandagmorgen om negen uur zitten we met de architecten om de tafel. En dan Alle drie de architecten? Alle drie de architecten. En dan uh, gaan we datzelfde, uh, gaan we daar ook op tafel leggen en informatie ophalen hoe we zijn of vinden dat we verder moeten. Uh, vorig jaar heeft de gemeente in meerderheid, de gemeenteraad in meerderheid, gekozen voor het plan van uh, springtij. Uh, dat plan zou moeten zijn om verder uit te werken. Uh, dat is in de laatste vergadering uh, van maart dit jaar nog een keer uh, uit de ijskast gehaald, omdat het uiteindelijk in was gestopt uh, na de affaire met uh, Demmers. Ja. Uh, dat betekent dat je de gemeente gaat dus nu weer eventjes terug is naar af en dat die beslissingen van vorig jaar niet meer uh, te handhaven zijn. Nee, die conclusie is juist. De rechter heeft in feite een streep gehaald door uh, de, de, besluit van de, gemeenteraad. de besluit van de gemeenteraad van 28 juni 2017. Ja. En heeft ons zeg maar, uh, volgens een bepaald spoorboekje, noem ik het maar even, heeft hij ons verteld van hoe wij uh, zeg maar verder in dit project moeten gaan handelen. Maar de besluit is toch democratisch genomen? Ja, maar de we hebben hier een, zeg maar, een, een rechtszaak die is aangespannen door bepaalde partijen en de rechter heeft een uitspraak gedaan. En we kunnen als gemeente natuurlijk niet zomaar die, rechter, die gerechtelijke uitspraak naast ons neerleggen. Zo simpel is dat ook. Nu zit er in het college van BNW op dit moment drie mensen met een juridische achtergrond. Hebben die dit niet zien aankomen? Nou, kijk, je kunt uh, zeg maar uh, wat vraagtekens zetten, natuurlijk, bij, uh, bij de uitspraak. Uh, iedereen die zal het gewoon op zijn eigen manier interpreteren. Uh, dat doen wij ook. Uh, alleen, uh, wij willen wel een afweging maken van. Uh, wat is de zin of de onzin van uh, om eventueel een beroep in te stellen. Uh, wat voor zekerheid hebben we dan van uh, wat voor uitspraak eruit komt de vraag erbij is ook wat voor vertraging loopt dit project dan weer op. Want dat betekent wel weer een, een, in ieder geval een x-aantal maanden vertraging En de vraag is uh, of we dat willen. Wie eh, verwacht je claims van de ene of de andere of de derde partij die nu ingediend gaan worden bij de gemeente? Nou, ik dat verwacht... kan in de om... duizenden misschien wel een miljoen gulden, uh, euro gaan kosten. Nou, ik, ik zou niet weten op grond waarvan men op dit moment een claim bij de gemeente zou in moeten uh, dienen. Wij hebben te maken met een gerechtelijke uitspraak. En wij hmm. kunnen als gemeente die gerechtelijke uitspraak niet negeren. Zo nee, simpel is dat. Mee eens, maar als Pommel al in de krant laat weten dat hij van plan is om een claim te gaan indienen. Dan begint het. En ik kan me voorstellen dat Springtij die zegt... Ja, een democratisch bestuur heeft voor mij een plan gekozen. Ik ben al druk bezig met plannen verder te maken en dergelijke. Nou, Bij wie kan ik die kosten neerleggen? Ja, dan praten we even natuurlijk over zeg maar, bedrijfseconomische aspecten. Ja. Kijk, um, iedere partij weet dat er zeg maar... Um, als er procedures lopen, hè, en eh, dat was eerst met integris... daarna met zeg maar, decentraal bestuur. Daarna wist iedereen nog dat er een aantal rechtszaken liepen... waar, waar zeg maar, eh, zaken nog onduidelijk was van, waren van hoe het vervolg zou zijn... Eh, als je dan als, eh, als bedrijf kiest om dan, eh, terwijl niets zeker is over het vervolg, om dan toch door te gaan met allerlei werkzaamheden, dan is dat gewoon een risico van het bedrijf, vind ik. Eh, ik vraag me af of dat dan claimwaardig is. Eh, dat zeg maar ten aanzien van, eh, van springtijen. Ik kan me niet voorstellen dat g zeg maar, architecten eh, eh, zeg maar, eh, op grond van deze uitspraak eh, claims in gaan dienen. En ik geloof ook niet dat dat uh, zeg maar, zal gebeuren. Dus wat dat betreft ben ik... Ik zie die, denk ik uh, als, als die claims er komen. Alleen ik denk wel dat we af moeten van die claimcultuur. En ik denk dat we ook van die rechtszaken af moeten. Uh, want we bereiken er volgens mij helemaal niks mee. Uh, wat voor mij belangrijk is, is dat... Uh, zeg maar, en daarvoor zit ik hier ook als wethouder om uh, nu eindelijk eens een keer wat gerealiseerd te krijgen. Daarvoor heb ik, dat kan ik niet alleen, daarvoor heb ik allerlei partijen nodig. Ik denk dat het daarin, dat zeg maar het zinvol is dat alle partijen nou eens een keer en dat willen we nu gaan bereiken op een goede manier met elkaar om de tafel gaan en te zeggen van hoe komen we hier nou uit met elkaar. Uh, ik zeg dan ook, uh, zeg maar alle ogen zijn gericht op Quata. Hè. Uh, uh, de hele bevolking van Zandvoort uh, kijkt natuurlijk uh, met gemengde gevoelens naar deze soop. Uh, daarmee is de gemeente is, uh, is aan zet, maar ook denk ik dat de uh, architecten en de Watertoren CV aan, uh, aan zet is. Mijn bedoeling is uh, om nu eindelijk eens weer die schop in de grond te krijgen. En ik reken daarop op de medewerking van alle partijen. Constructief, open en eerlijk. En niet met geheime bandopnames en dat soort zaken. Zo, daar ben je even stil van, hè? Ja, ik, ik laat je ja. even praten, hoor. Ja. Maar ik zou uh, toch niet met een prettig gevoel hier zitten, als ik in de raad zou zitten, dat ik door een rechter wordt teruggeroepen over een democratisch genomen besluit in meerderheid, wat in uh, maart nog een keertje herhaald is van, uh, haal hem maar uit de ijskast, want wat er is gebeurd met Demmers, dat uh, valt best mee, laat ik het maar voorzichtig zeggen. Nee, uh, maar de, maar de, de rechter heeft er dus een andere mening over. En wat, daar kunnen wij allemaal wat van vinden. Maar dan kan je beroep aantekenen. Ja, maar helpt het ons dat dan verder? Dat is dan de vraag die je kunt stellen. Nou, als dan, zeg maar, hey, nu kun je de vraag stellen... Nee, maar, laat, de even, gaat gelijk maar, wacht, gehad of niet? Maar wacht even. Zeg maar, van wat we bereiken we mee als we weer een jaar vertraging oplopen... dat is dan nog maar het begin van alles. Want dan zijn er nog wat fases te nemen. Van eh, Er is nog een eh, zeg maar, plan van buiten buitenbestemmingsplan. Hè? Dus dat is dan de volgende hobbel eh, die we dan moeten nemen. Terwijl de omwonenden al aangekondigd hebben dat ze in ieder geval... als het noodzakelijk is, weer tot de Raad van State gaan. Dus we praten Eerst al over zeg maar, een vertraging van een jaar of iets minder over zeg maar, deze, deze procedure. Dan praten we nog eens een keer over twee, drie jaar om het bestemmingsplan. Dat komt, uh, dat komt er dan uiteindelijk uh, uh, op uit. Dat is zeg maar, deze zittingsperiode. En ik hoop dat ik die vier jaar af, af kan maken. En dat is mijn, mijn intentie in ieder geval wel. Ik wil niet de vierde wethouder zijn die sneuvelt op die plan. Uh, en dan, dus ik ga ervan uit dat, dat, dat we dat niet willen met z'n allen. En dan, daarom dat er gewoon een andere oplossing gekozen moet worden. En daar zijn we gewoon hard mee bezig. Wanneer kunnen we een resultaat verwachten? Nou, ik ga ervan uit dat zeg maar ik ga de 7 augustus ga ik op vakantie. Dat dan kan ik... helemaal niet. Ja, maar ik ga dat lekker toch doen. Uh, Waarom zou dat niet kunnen trouwens? Nee, je moet hier op je post blijven. <laughs> ja, ja, ja, ja, dat vind ik ook. Uh, maar ik ben uh, goed bereikbaar, dus als dat echt noodzakelijk is, dan. En uh, ga ja, uh, je lang op vakantie? Ik ga tot het eind van augustus op vakantie. <laughs> dus. Dus, dus in die weken gebeurt er helemaal niets. Nou, eh, ik wil niet zeggen dat er niks gebeurt. Eh, zeg maar, eh, wij hopen in ieder geval dat eh, naar aanleiding van de gesprekken met de Watertoren CV en de, en de architecten... dat wij eh, in ieder geval tot een bepaalde oplossingsrichting komen... Dat houdt dan in dat er zeg maar, bepaalde zaken nog verder uitgewerkt euh, zullen moeten worden. Nou, dat kunnen dan de ambtenaren keuren doen. Als ik met vakantie ben en als ik dan weer terug ben van vakantie, dan ligt er verder een, een, een plan euh, wat we voor kunnen leggen aan de gemeenteraad. En zeggen, dit en dit is er gebeurd, dit en dit is onze oplichtingsrichting, zo en zo gaan we het doen. Zijn jullie het eens of zijn jullie het daar niet Is er een wethouder die tijdens jouw vakantie het overneemt? Uh, ja, er is wel een secundus uh, Uiteraard is het een secundus Maar dat? Uh, dat is uh, Gert-Jan Bluis uh, Alleen uh, Die gaat ook uh, met vakantie. Uh, nou, die is geloof ik wel even weg Maar ik weet Ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik weet het niet precies uh, Hoe lang die, uh, die weg is Maar uh, uh, Ik wil wel zelf stevig uh, De touwtjes in handen houden Terugkomen oh. van vakantie. Als dat noodzakelijk is uh, en de gemeente is bereid om mijn, uh, mijn vliegkosten oh, te betalen, <laughs> dan ga ik het terug. Kan je zo ver weg? <laughs> nou, ik ga naar Zwitserland, dus dat is niet zo ver weg. Nou, dat kan je dus met ik de auto denk, doen. Dat kan ook met de auto. Ja. Dus uh, één dag één, één dag terug. Nou ja, dus alles kan. Ik denk dat we nog vele gesprekken hierover zullen hebben. Nou, dat hoop ik niet. Ik hoop dat we gewoon zeer binnenkort... Ik ben een optimistisch mens en uh, ik ga uit van uh, zeg maar, dat ook de andere partijen nu eindelijk eens een keer uh, uh, willen weten waar ze aan toe zijn. En ik denk dat dat ook voor de inwoners van Zandvoort geldt. Dus laten we nu uh, met elkaar constructief bezig gaan en kijken van hoe we elkaar kunnen vinden en, uh, en een oplossing kunnen bereiken zonder allerlei verdere rechtszaken. Dat is mijn idee. Oké, okay, ik wens je een goede vakantie. Ik dank je wel. Goede vakantie. Merci. Ik heb het over de <middels> Ik heb het over de Ik heb het over de Ik heb het over de Ik heb het over de Ik Ik heb de Ik de Ik heb Ik heb La lágrima cayó en la reina, ayer la reina cayó tu la nina, la lágrima cayó en la reina, en la arena, en la arena, en la arena, en la arena, la que quisiera, quisiera encontrar. Chiquitito. Chiquitito También jugaba las bolas Pero ya soy Het Y juego con otra cosa Que caramba y is niet zo. Het La bola, la bola is niet zo. La bola, la bola Het is niet zo. Hay borekitos como tú Y yo sé más que Y como tú Y que no sabes de la o Hay borekitos como tú Y yo sé más que La rojumba de Trakatrao Trakatrao La que tojogo quieren bailar Es la rojumba de Trakatrao Trakatrao La que tojogo quieren gozar Chanela, la pregunta que le hizo el calor Mira la respuesta que le dio el ladrón, yo lo maté por ser tan calor, el gitano sacó la puta y le hizo. Po, po, po, por decirme que, ¿Qué, qué? que yo lo digo, sí, sí, sí, por decirme que, ¿Qué, qué? que yo lo digo, sí, sí, sí, ay yo lo mato, lo mato, ay, ay yo lo mato, lo mato, ay, ay yo lo mato, lo mato, ay, ay, lo, mato lo mato lo mato, ay, lo yo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo voy a matar. lo estaba muerto. Nou, goed, we zijn uh, terug en uh, bij ons is uh, Kees uh, Drijsma. En ik heb u nou niet goed gehoord. G mail hoe al? Ja. Die -mail, mail ja. <laughs> Mijn kopion. Ja. En uh, voor ons uh, op de tafel, ja, dit is natuurlijk radio, dus dat kunnen we natuurlijk niet laten zien, is een uh, kleine, ja, maquette, mag ik het dan noemen? Ja, van de stand van ja, zaken. de stand van zaken, zoals, zoals de... het er... Uh, door de welstand goedgekeurd is. Ja. Oké. Ja, okay. ja uh, jullie zijn waarschijnlijk. Ik heb jullie nog nooit eerder ontmoet, dus uh, het is helemaal nieuw voor mij. <laughs> um, jullie zijn uh, not amused, om het zo maar te zeggen. Dat kun je uh, wel stellen, ja. ja. Vertel. <laughs> nou, wij hadden goed vertrouwen in uh, het, uh, het, het verhaal, wat de gemeente aan het opzetten was. Um, en, uh, kan je even, want dat heb ik ook straks aan de wethouder gevraagd, het begin vertellen. Hoe, hoe, zij is, hoe is jullie architectenbureau betrokken geraakt bij dit project en is dat lang geleden? Ja, dat is 2014. Wij werden door de secretaresse van de toenmalige wethouder Cohen, Cohen werden we gebeld of wij voor een afspraak wilden komen. En hij vroeg ons of wij een haalbaarheidsstudie wilden maken voor de watertoren. En dat moest op korte termijn... Alleen de Watertoren of ook de omgeving? De Watertoren, ja. de watertoren, het Nee, niet het Watertorenplein. Um, daar, uh, en omdat het al zo lang vrij uh, afstil lag, zei hij van ik geef jullie carte blanche. Bedenk maar alles wat je mag bedenken. Hij moet losgetrokken worden. Dan gaan we met de eigenaar om de tafel zitten en dan kijken wat hij ervan vindt. Um, meer nou. duidelijk, alleen de watertoeren alleen de watertoeren en ja. het initiatief kwam van Hank Cohen ja, van wethouder. de gemeente ja dus uh, de graaf daar ook al tussen of niet die zat er de eerste gesprekken niet tussen want uh, de wethouder wilde eerst even kijken waar we mee kwamen en uh, vervolgens hebben we de heer de graaf ontmoet dat was de eerste keer uh, waarin hij aangaf leuk plan net wat te weinig vierkante meters uh, en uh, ik heb minimaal 3000 vierkante meter nodig. Dus als jullie dat erin weten te krijgen, nou, dan uh, ben ik wel heel, uh, heel blij. En dan kunnen we uh, wellicht verder gaan praten. En, en die 3000 meter, werd die dan gespecificeerd op een bepaalde plek? Of was dat. Nee, vooral? gewoon het, het hele terrein, Philomares. het grondgebied van, uh, van de heer De Graaf. Ja. Ja, Dus de, de watertoren in de watertoren en rondom de watertoren. Ja. Even een maquette, dit gedeelte hier. Ja, dat gedeelte. Ja. Daar, uh, zonder dat stuk. Zonder uh, dat uh, het plein. Ja. Ja. Nee. Nou, daar, uh, daarvan hebben wij uh, toen de plannen aangepast. Nou, en toen hadden wij inderdaad iets meer dan 3000 vierkante meter. Lukt het ons om dat erin te, uh, te zetten? Uh, en wij hebben dat gepresenteerd. En een paar dagen later. Uh, toen uh, werd uh, de wethouder weggestuurd om het welbekende tuinhuisje... Um dus toen, uh, toen wij op een gegeven moment ons de, de, de factuur van de, uh, wilden sturen. En uh, we hadden inmiddels begrepen dat de ambtenaren uh, niet heel erg op de hoogte gesteld waren. Dat dit toch een. Uh, uh, uh, dat dat niet gecommuniceerd was, in ieder geval naar een andere. Dus die waren wat verbaasd over onze factuur, kan ik me voorstellen. Dus daarom hadden wij ook even een brief erbij gedaan. Dat doen wij alles nooit: niemand een brief bij een factuur sturen, waar we ook even uitleg gaven. En we hadden wat extra kosten gemaakt. Maar omdat de, de eigenaar zo enthousiast was en met ons verder wilde. Hebben we ook gezien van, nou, hè, wat Cohen had al aangegeven. Ik heb een bepaald budget en daar moet je eigenlijk niet overheen. Nou, we hebben gezegd van, nou prima. Dan uh, nemen wij die kosten voor onze rekening uh, vooruitgaande. Dat de eigenaar zo enthousiast is dat hij er wel mee verder wil. Nou, daarmee was voor ons uh, de kous af. Het heeft toen een hele tijd stilgelegen. Uh, toen bereikte ons het nieuws van... Nou, dat Challing, uh, wethouder Tjalling uh, ja, ja. verder wilde. Maar die wilde dan eigenlijk toch wel het plein. dat het een soort integraal gedeelte werd. Nou, en het, uh, de crisis die was nog wel steeds gaande. Dus uh, let wel, hè, dat geldt voor alle drie de bureaus. En dat is ook wel een van de achterliggende redenen waarom dit allemaal nee, zo. Maar eerst even over jouw bureau. Ja, ja, ja, maar dan uh, weet je ook van waarom je toch wel heel snel gelegen, genegen bent. om even zo'n plan op te pakken. In deze tijd zouden we er niet mee doen dat er is werk zat. Maar op dat moment, als je dus werk kan krijgen. Dus, en het is ook nog een van de meest uh, prestigieuze plekken van Zandvoort. Dus we hadden iets van weet je wat. We, we, we hadden al ideeën over het plein. Want we hadden het eigenlijk integraal ontworpen. Maar dat was de vraag niet. Dus, hebben we, dat, dus we konden relatief snel doorschakelen. En het hele plein uh, erbij uh, doen. En uh, toen hebben we op verzoek van uh, Challing uh, ...hebben alle architecten, uh, dat was in je, 2015... Je zegt nu alle architecten. Wie heeft het besluit genomen om de twee andere bureaus erbij te halen? Volgens mij was dat het harde challenge. Wij, wij, wij, kwamen, wij wisten dat er een plan van Biaze was. Uh, dat had van, voor het plein... Uh, dat, 2013, dat had, had uh, uh, Handco hen laten zien niet de inhoud, maar wel de voorkant. Uh, uh, uh, Biase heeft dan een plan voor het plein gemaakt. Toen wij in 2014 presenteerden, uh, maar daar kwamen wij toen niet voor. Uh, en wat Biase uh, van wat AG, dat weet ik eigenlijk niet. Die hadden ook in één keer een plan. En hoe die daar. Die maar dat wisten, opdracht dat... van de wethouder gemaakt? Of nee, nee, nee, nee. Die, hebben een, die hadden een, een eigen opdrachtgever. Uh, Dirk Berghout geloof ik. En uh, die zijn daar uh, het eigen initiatief. Dus er zijn drie plannen die uiteindelijk. Uh, wij hebben wel in eerste instantie een haalbaarheidsstudie gemaakt. Maar verder hebben we het eigen initiatief het plan gemaakt. Uh, Bas heeft het en en AG ook. Dus dat waren. En daarom riep maar de wethouder. Ik alleen voor het Watertorenplein of ook inclusief de Watertoeren en die omgeving. Want je praat over meerdere kavels hè? Ja, het zijn twee kavels. Ik wil je uh, uh, het eventjes? Ja, dus uh, hier ligt de grens, de, de ja. eigendomsgrens. Ja, dat kunt u nu niet zien, maar de, waar de hoge muur van het parkeertrein, daar, dat is feitelijk de grens van het... Uh, maar even hey, voor het, mijn begrip, AG en, en de andere, die hebben het alleen voor het watertourenplein. En en AG, heeft, volgens mij, ja, de vraag, de AG heeft toen wel voor het gehele plot. Dus alle tweede plot. Alleen Biaze heeft alleen voor, uh, uh, voor het plein. Omdat hij daarvoor ook al een keer met de Watertoor C.V. Uh, om de tafel had gezeten. Om een plan te maken. Maar daar was hij niet uitgekomen. Dus hij heeft volgens mij. en Dat heeft hij me persoonlijk ook een keer verteld. Van, ja, Ik heb daar niet zoveel zin in. En daar, ben ik, daar heb ik een er nare ervaring mee. Dus ik ga me alleen in eerste instantie richten op het plein. Dus, okay. uh, dat was ook niet uh, heel, heel gek. Want de gemeente schreef ook alleen het plein uit. Uh, dus we, en de watertoren. Dat was de bedoeling. Nou, als je daar wat mee wil doen. Dat is niet ons eigendom. Uh, nou, Dan is het er gebruikelijk. Dat je als architect. Als je een plan maakt. Dat je een overleg treedt met uh, die eigenaar. Ja. En dus dat hebben wij ook gedaan. Dus we hebben het, het hele traject hebben wij, uh, hebben wij steeds beschouwd. Als dat wij twee opdrachtgevers hadden. Uh, op het plein de gemeente en bij de toren de eigenaar van de watertoren. En daar luistert hij dan naar wat hij wil. Oké. Okay. Uh, ik neem aan dat je nog een nieuws was. Dat je opeens zag dat er ook andere architectenbureaus steeds meer betrokken ja, werden. Nou, het was ook geen verrassing. Want het, was een, het is wel een, een, een, een plek die als weet, uh, dat als te we, weet. En zeker als architect die in Zandvoort woont. Als we daar nog eens een keer... Uh, dus dat, dat kun je niet stoppen als je daar langs fietst. Om dan in je hoofd alvast ideeën te maken. En dus dat geldt ook voor de collega's. En dus iedereen die... Uh, die die daar zijn tanden in zou kunnen zetten, die zouden, dat doet het natuurlijk heel graag. Wij gaan een stap verder doen, want dan op een gegeven moment zijn jullie bezig en dan worden de na een, een periode van een jaar of twee worden de plannen gepresenteerd, eh, modellen worden gepresenteerd, maquettes worden gepresenteerd, er moet gewijzigd worden, eh, enzovoort, enzovoort. En dan komt uiteindelijk in de gemeenteraad voor een keuzebepaling. Wie van de drie architectenbureaus, waar gaan we mee verder? Dan praten we over jullie vorig jaar. En jullie dolgelukkig, want jullie plan wordt gekozen. Ja. Even hey, voor de luisteraars, dat is het plan met de, de rode daken, om het zo maar even te zeggen. Uh, dat plan wordt gekozen. Nou, dan gaan jullie aan de slag, neem ik aan. Ja. Klopt, dat hebben we ook gedaan. Bestekstekeningen maken, verder uitzoeken. Nou, in de eerste instantie moeten wij dan een wijziging bestemmingsplan. Dus we zijn druk met de gemeente. Ja, welk stuk moet gewijzigd worden van bestemmingsplan? Uh, Daar praten we over. Wij, nou, een pleide plan delen. Wat wij uh, voor gekozen hebben is uh, geen hoogbouw te doen. We hebben ongeveer wel dezelfde volume als de andere twee plannen. Uh, maar we zeggen als we als we nou goed aan willen sluiten uh, aan het dorp. En ook wat er in het beeldkwaliteitsplan staat, dan moet je een dorpskarakter houden. Dan verdelen we zeg maar, uh, al dat volume verdelen we uh, in huisjes over, over het hele gebied in plaats van alleen en, langs de rand. Wat betreft de uitbreiding van bestemmingsplan, Waar praten we dan over? Hier heb je zeg maar, dat noemen we zeg maar de banaan. Langs de hoge dat weg. Dat is langs de hoge, de hoge weg. weg, weg de en daar kun staat. je dan tot vijf lagen kun je hoog. En dat vonden ja. wij eigenlijk een heel onzalig idee. Dus wij hebben er bewust voor gekozen om daar niet aan te voldoen. Dus we hadden ook zoiets van, nou, uh, wij kiezen liever een plan waar we echt achter staan. En als de gemeenteraad dan zegt van, nou ja, dat willen we niet, maar dan het haken wij af. Ik heb een vraag, uh, waar moet het bestemmingsplan gewijzigd worden? Oh, dit gedeelte. Dit gedeelte hier. En, uh, hier dit gedeelte hier, hier, hier dat is het uh, Dat is, is eigenlijk waar de parkeerplaats uh, ja. uh, alleen maar mag volgens het bestemmingsplan. Ja. Daar wilden wij ook woningen neerzetten. De, hier achter ons, hier achter ons. Wij wilden de de niet een platte, de heel hoge bouwende hoge weg en dan een platte koek met parkeergarage uh, aan, aan, uh, aan de kant van, uh, van Hoogland. En wij wilden dat wat verdelen, dus hebben de huizen ook uh, aan dit gedeelte tegen de parkeergarage aangezet. Zodat je hier gewoon tegen woningen aan zit te kijken in plaats van een uh, aan de zijkant van de parkeergarage. Oké, okay, en wat is de andere wijziging? Uh, hier aan de achterkant van de watertoren. Daar hebben we ook een, een aantal woningen gemaakt. Zodat we niet te hoog uh, naast de toren zouden zitten. Dat zijn de grootste wijzigingen besteld. Dat zijn de grootste wijzigingen. Oké, okay. uh, we gaan nu verder. Dat plan, uh, jullie zijn dat verder aan het uitwerken. Er waren problemen met parkeren. Dat hebben jullie opgelost? Er waren geen problemen met parkeren. Uh, wij hadden, uh, en dat, dat wisten wij, want we hadden van Rijnland hadden wij een aantal uh, kaders meegekregen... Uh, waarmee we het, het, het, het zand over het hele gebied zouden verdelen. Ze hebben uiteindelijk gezegd van nee, we, we zien het toch als twee kavels... dus jullie moeten dat op één, op één kavel uh, terug zien te brengen. Uh, Rijnland heeft bij de beoordeling ook aangegeven... Nou, uh, het, het voldoet nu nog niet, maar het is oplosbaar. Nou, dat blijkt ook, want we hebben met een paar hele kleine aanpassingen, hebben we nu nieuwe goedkeuring van Rijland. Uh, dus vandaar dat we ook tijdens die rechtsspraak uh, ook verbaasd waren, A, dat de gemeente het niet inbracht. Wist de gemeente dat? Wist de gemeente, ja. Want die, die waren zo... bij die gesprekken. Oké, okay, dus. Uh, dus en wie, de wethouder of de ambtenaren? De ambtenaren. En dan ga ik ervan uit dat de, de, de wethouder geïnformeerd wordt. Uh, dus die wisten dat wij al lang goedkeuring van Rijnland hadden. Dus ook die argumentatie dat het parkeren niet mogelijk was, uh, ja, is, is het de lucht gegrepen. En we hebben nog steeds de meeste parkeerplaatsen, 123 op dit moment. Uh, er zijn inderdaad een aantal weggevallen bij de toren om tegemoet te komen aan de eisen van Rijnland. Maar ja, we hadden toch al een enorm overschot. Dus dat was op zich een hele makkelijke keuze. Mag je dat dan niet inbrengen in een rechtszaak? Terwijl je het weet. Nou, ja, nou, nee, wij waren geen partij. Het was uh, AG versus de gemeente of Beasis versus de gemeente. En we zaten natuurlijk wel in de zaal. Uh, dus we hebben, uh, en ik hoop dat we die straks nog even kunnen laten horen, uh, het bewijs van de 3000 meter bandopname. Uh, en uh, we hebben inmiddels al goedkeuring van, van Welstand en ook van Rijnland. Dus uh, het grote tumult van dat, dat het onmogelijkheid was om dat op te lossen, ja, dat zie, ziet u hier voor u. Het is niet een wezenlijk ander plan. Uh, en dat is wel oplosbaar. Dus Rijland had inderdaad gelijk. Het was oplosbaar. Over die geluidsband heb ik een stukje naar geluisterd. Maar dat is zo chaotisch. Uh, ik vind dit belangrijk. De Zanderskrant op 15 januari 2015. Daar is officieel al medegedeeld dat 3000 vierkante meter uh, ja. nodig is. Nou, ja. In feite draait dat om het hele stuk. En het is later nog een keer bevestigd. ...in de gesprekken met de andere architectenbureaus. Ja, klopt. En ja, wat dus dan wel ja, toch wel even een belangrijke nuance is... ...dat het niet bevestigd is doordat het ter sprake kwam... ...nee, dat degene die ontkent dat, dat, dat hij ervan wist... En, en ...vertelde akkoord. dat hij ervan wist. Dus ja, dat en is ja, ja, en dat, dat hij ook aangaf... ...ja, dat zal wel, maar dan moeten we de grond bijkopen ...en dat kost geld. Of er moeten kabels en leidingen verlegd worden. Ja, dat klopt. Ja, ja dat is een consequentie. Dus het, uh, het, het bewust... Uh, uh, maar ik, ik hecht er toch wel even aan, uh, omdat er natuurlijk ook raadsleiden uh, mee luisteren, uh, om toch die bandopname even te laten horen. En dat was ook een van de vragen die we van tevoren... Uh, ja, ik, ik heb het gehoord, maar uh, uh, uh, hoe ver kunnen wij even twee minuten daarvan horen? Want nou, ik... We hebben nog vier minuten. Uh, ja, doe maar. Dus, uh... Oké, okay, okay. ja. Laat even, even twee minuten horen. Laat ja, stukje horen. De... Oh, nou dan heb jij wel. Het is de eerste... Ik zal even een uitleggen. Uh, het is, uh, het is, uh, het is een, uh, een, een bandopname... die wij gemaakt hebben voor intern gebruik. Uh, we doen dat wel, wel vaker. Uh, en uh, dat was ook met name ingegeven... doordat de besprekingen daarvoor... we afspraken gemaakt hadden. Onder andere... Uh, alle communicatie loopt via de projectleider... En daar zouden alle architecten zich gaan conformeren. wat gebeurt er eerst? Uh, we zijn nog maar een half uur buiten de vergadering, en uh, daar ligt wel een communiqué richting de raadsleden. Dus uh, zo zijn er een aantal dingen gebeurd, waardoor wij toch uh, ook uh, voor onszelf die bandopnames wilden hebben. En uh, vervolgens uh, hebben we die wel gedeeld met de gemeente. Uh, en het is dan inderdaad even, in een rechtszaak is het niet mogelijk om die te gebruiken, maar in een civiele zaak is het geen probleem om die te gebruiken. Dus de gemeente had de keuze om die bandopname wel of niet te gebruiken. Waarom is het niet gebruikt door de gemeente? Nou ja, dat had u de wethouder moeten vragen. Uh, en waarschijnlijk vinden zij het niet ethisch, maar wij, wij vinden het belangrijk dat de waarheid boven tafel komt. Dat er daadwerkelijk wel bekend was bij de architecten van de vierkante meter dan dat wij een band opnamen. Wat weegt er nu zwaarder? Het is dezelfde vraag, uh, waarom is die informatie in de krant eigenlijk helemaal niet naar voren gekomen? In zowel het Harlemsdagblad als de Zandvoortse krant. Daar wordt met zo min mogelijk woorden gerept over het keiharde bewijs. ...dat er wel kennis was van die 3000 dagen Maar ik zou even voorstellen om hem toch even te laten horen... ...over een paar minuutjes. De wethouder die vindt dit eh, gewoon niet acceptabel... ...omdat dit eh, opnames zijn gemaakt die stiekem gemaakt zijn. Hey, dat wil ik nogmaals even heel nadrukkelijk aangeven. Hè. De rest van de vergadering wist niet dat deze eh, opnames gemaakt werden. En de authenticiteit van deze opnames is niet te verifiëren. Dat is mijn stelling. Daarvan en daarom mag je ze dus niet gebruiken. En ik vind het ook heus heel, heel, heel, heel onkies... Ja, dat ze dus nu wel gebruikt worden. Ik vind het gewoon afkeurenswaardig, geen niveau, het speelt me zeer. Ja, nou je ziet dus dat uh, het, het, het laten horen van de, van de waarheid uh, ten nee, opzichte van... Nee, heeft helemaal niks met de waarheid te maken, het gaat ja, erom uh, van hoe je die het informatie is ook, verzamelt. U, het is dan, uh, ja? u als politieke vrijheid moet u zelf even daarvan uh, uh, inschatten of dit wel of niet, uh, uh, uh, uh, uh, uh, of dat uh, journalistiek wel of niet verantwoord is. Uh, maar wij vinden, uh, als wij die in ons bezit hebben, en wij worden... Het is ook niet zo dat wij daar even een klein beetje in benadeeld worden. Dit, dit is waar de rechtszaak om gaat. Gaan jullie claims indienen bij de gemeente? Dat sluit ik niet uit. Uh, waar praten we dan over? Uh, ja, dat, daarom dat moet ik, kan ik nu, ja, ik ben geen jurist. Praat het over duizenden? Nou ja, wij hebben tonnen uh, geïnvesteerd. Tonnen? Uh, ja, dus je kunt wel nagaan dat dat, uh, uh, dat dat niet niks is. Uh, dus als dan in één keer uh, de gemeente zegt van nou wij vinden het niet zo netjes. Ja, dat, ik zeg ook niet dat, dat het was ook niet de bedoeling om dit uh, te gaan gebruiken. Wij hadden hem voor intern gebruik. Maar als dan in één keer in die opname klaar en duidelijk is dat uh, dat er gewoon gelogen wordt. Ja dan, en wij worden daar enorm door benadeeld. Ja dan vind ik dat wij het recht hebben om uh, dat belang te laten zegenvieren. Ik heb de geluidsopname gisteravond geluisterd. En ik moet je eerlijk zeggen, ik vind het een beetje chaotisch gesprek. Alles door elkaar heen praten en dergelijke. Ik wil dat bij nader inzien toch niet aan de luisteraars doorgeven. Uh, ze kunnen zonder meer bij jullie contact opnemen om dat te beluisteren. Ja, nou, ik, ik ga in ieder geval uh, de geluidsopname dan en dan is het even aan de raadsleden zelf of ze hem wel of niet willen beluisteren dan aan, uh, aan de griffie versturen met, uh, we hebben daar ook een, uh, een transcript bij. Uh, dat lijkt me het beste. En dan is, uh, dan is het even aan de raadsleden om te kijken van wat ze daarbij zullen doen. Ja. Beste mensen, we naderen het einde en ik wou Erik Wijers nog eventjes hier voor de microfoon hebben. Uh, jullie ja. hebben duidelijkheid gegeven maar we zijn nog niet... Nou, al... Ik wil nog even één ding en dat is toch een appel. Omdat het gewoon... We hebben heel veel bewijzen dat, wij, eh, dat er een gemeente de rechtszaak kan winnen. En ik zou heel graag ook eh, de wethouder en de raadsleden op willen roepen om toch dat spoedappel in te... Want eh, we hebben een plan wat democratisch gekozen is. Wat iedereen graag wil. En eh, dan kunnen we binnen vier weken kunnen we gewoon weer verder. Van waar we met de gemeente al heel voorspoedig mee bezig waren. En op het moment dat wij dan uh, opnieuw in een procedure zouden moeten gaan, de drie architecten weer bij elkaar, dan is er weinig keus dan dat de twee andere bureaus een plan moeten gaan maken wat ook buiten bestemmingsplan gaat. Uh, omdat anders überhaupt niet aan de eis van... Uh, Ik uh, wens u sterkte de komende weken. Ja, ja dankjewel. Dank voor uw komst. Heel oh goed. Dankjewel. Bedankt. Aan tafel Erik Weijers, de man van het circuit Want morgen, want morgen is het grote nationale oldtimer festival Ja, dat klopt En dat is niet zomaar een festival Alle clubs, oldtimer clubs uit Nederland en daarbuiten komen naar Zandvoort Van de Cobra Club, de Gay Classic Car Club, de Kever Club, Lamborghini Club Enzovoort, enzovoort. Ja, het zijn er heel veel. Maar het zijn ze nog lang niet allemaal, hè. want er zijn zo veel autoclubs in de hele wereld. Maar dat moeten 40 jaar en ouder zijn. <laughs> uh, ja, dat wel ja. Dat ja, ja. is wel een leeftijds maar helemaal, als je, als je meer dan 40 jaar terug toen waren er nog veel meer automerken als dat we nu kennen, dus uh, nee, dat is bijna schier onuitputtelijk. Maar het is een ontzettend leuk evenement morgen, e met heel veel auto's. 9 euro. Ja. Met de Morgan Sportscar. Ja, klopt. Uh, natuurlijk de bekende Engelse uh, sportwagen. Maar ze komen uit Duitsland. Ja, klopt. En gisteravond reden er al verschillende zag ik door het dorp rijden. Ja, dus dat is ik uh, heb uh, dat al heel, heel leuk. Wat die, uh, het is uh, prachtig. Ja, dus en die, er zijn uh, allerlei races en uh, er is natuurlijk ook uh, mooi voorrijden dat iedereen dat kan zien. Ja. Concours elegance. En ja, ja, verschillende activiteiten zijn er. Ja, het is vooral kijken, auto's kijken. Uh, en dat zal ongetwijfeld heel veel liefhebbers ook morgen naar het circuit trekken. Toegang. En ze moeten wel betalen. Ja, ja, ja. ja. Toegang inderdaad. mensen uh, betalen. Uh, Aan de deur. Ja, 15 euro is de entree. Ja. Uh, en kaarten zijn vol vrij. Ze dus kunnen ook bestellen via de website. Uh, dat kan het beste via nationalaltimerfestival.nl uh, En daar kunnen mensen dan uh, hun toegangskaarten kopen. En als je een klassieke auto hebt, kun je ook een parkeerkaart kopen voor je klassieke auto. Om daarmee dan het terrein op te gaan. Dus het is ook Vorig jaar was het ook. Dat was het een groot succes. Ja. Nu komen er weer. Mooi weer misschien. Ja, morgen wordt het weer mooi weer. Duizenden mensen Ja, we verwachten zeker wel zo'n 7000, 8000 mensen morgen. Ja. Uh, die, echt van die, die van die ogen komen genieten. Dus, uh, ja, en het is een keer nou, geen 30 graden morgen. Dus uh, ook een welkome afwisseling voor uh, ook misschien heel veel het toeristen in Zandvoort. Genietend, Om even een foto's maken. Te doen. Ja. En de eigenaren zijn graag bereid om alles even toe te lichten. Ja, dat is leuk. Want dus, ja, zo'n zo auto is eigenlijk als een soort kind voor ze. Ja. En daar wil ze altijd heel veel over vertellen. Daar zijn ze heel trots op. Ja, je moet er echt soms de tijd van nemen. Want je moet niet in de valkuil trappen dat je ja, het is te veel van, interesse hebt. Want dan kom je er niet meer van af. Van, van, van Mercedes tot DAF'jes. Ja, uh, alles alles, alles, in alles er, wat ja. er is. Laatst, dan. In ieder geval, voorzichtig zijn met rijden. Want ja. er is een ongeluk gebeurd vorig jaar en met een auto die door midden brak en dergelijke. Ja, dat, uh, dat was natuurlijk wel onder iets andere omstandigheden. Ja. Hè? Dat was natuurlijk tijdens echt een race voor oude Formule 1 auto's. Een tragisch ja. ongeval. Uh, met historische. ze die... voorzichtig zijn. Ja. Uh, dat wordt zeker van, en dit is meer paraderijden hoor. Ja. Dit, is niet, uh, dit gaat niet om de snelheid. Dit gaat echt om de auto's te kunnen zien en even horen en te zien rijden. Maar niet om de snelste rondetijd. Dus, nee, kijk, maar die oude auto's die hadden nog niet die veiligheidsmaatregelen zoals we doen. Nee, dat klopt. En, en ook zeg maar, de veiligheidsvoorzieningen op het circuit waren natuurlijk in de jaren dat die auto's reden ook anders. Ja. En moderne auto's zijn natuurlijk veel sterker en, en, en kunnen zeg maar, met de huidige veiligheidsvoorzieningen een, een crash en een impact heel goed doorstaan. Maar als een oude auto daarmee in je dan kan het nog wel eens vervelend aflopen en dat is helaas vorig jaar gebeurd. Welke auto heeft jouw voorkeur die je morgen gaat bekijken? Ja, ik ben zelf uh, toch wel een liefhebber van Duitse auto's, uh, dus een mooie oude BMW, een Mercedes vind ik ontzettend gaaf, de Porsches, uh, maar ja, een fraaie Engelse Vitriaanse auto, vind ik ook prachtig. Ik heb niet echt een uitgespreken merk. Zijn er ook over. veel Ferraris uh, ouder? Uh, die zullen ouder er zeker van? ook zijn, ja die zullen er zeker ook zijn. Ik weet niet of de Ferrari club er zelf is, maar... De, de ont... Keverclub is er? ja ja de hele oude kevers Abart. de Abart. ja, ja miniclub, mg club uh, rover club heel de, de veel de seven club ja ook ja. We komen zelfs uit engeland komen er heel veel mensen over Weet, het is natuurlijk ideaal als jij ja, de oversteken nu maakt met je klassieke auto om natuurlijk daarna gewoon even lekker een beetje vakantie te vieren hier in de regio ja. Daar zal het natuurlijk bovenal geschikt voor. Ja. Zijn, er, zijn er cijfers bekend van auto's van, van 1978 of ouder? Uh... Uh, hoe, qua aantallen. Dat ja. durf ik niet te zeggen. Zoveel heb ik het niet uh, zoveel heb ik niet onderzocht. Maar ja, het moet. Maar dat er... is nieuw, hè? Vanaf dit jaar, 1978. Ja, ja, klopt die is. Eerder... Ja, het was, het was, het was geloof ik eerst 30 of 35 jaar. En dus nu is 40 jaar. jaar geworden. Het heeft ook met bepaalde vrijstellingen voor auto's qua ja. uh, wegenbelasting, verzekering uh, en dat soort dingen te maken. Maar. Uh, en uh, ja, het zijn er denk ik toch wel een paar honderdduizend hoor, van dat stand. Het is ongelooflijk als je soms Leuker. ziet waar auto's allemaal vandaan komen. Uh, ja, die, welke schuur of welke loods of wat dan ook. Dat er toch weer een paar... Allemaal liefde is. voor onderhouden. Ja, uh, komen die echt in heel veel liefde inderdaad jarenlang onderhouden. En uh, ja, het is een bijzondere, hele leuke wereld. Ja. Leuk hoor, leuk hoor. Maar jullie zijn hartstikke actief op het circuit? Ja, we blijven actief. Ja, uh, ja. Dit weekend natuurlijk het National all -time Festival. Dan volgende week hebben we het DNT Super Racing Weekend. Dat is eigenlijk voor de echte autosportamateur uh, die dan uh, drie dagen lang kan racen in, uh, op Zandvoort. De week daarna hebben we de uh, ADAC GT Masters. Dat is eigenlijk alweer een groot evenement. Wat we... Oh nee, sorry. We hebben eerst nog het Bimmer World, dat is een BMW Tuning Festival. Uh, en dan hebben we de week daarna de ADAC GT Masters. Dus ik een groot internationaal evenement. Dan hebben we nog een Alfa Romeo weekend. Uh, spectacolo sportivo. Met alleen maar Alfa Romeo's. Heel veel klassiekers ook. En dan, uh, dan eigenlijk de grote. Klapper weer van dit jaar. De kampioen natuurlijk op 1 en 2 september. Ja. Dus uh, daar zijn we, zijn we nu en volop en mee door. We el elke week achter ja. elkaar. Hè. Ja, ja dat, is, dat is zeker ook voor, alle, voor het hele team wat bij ons werkt. Is zo'n zomerperiode erg intensief. Maar niet alleen voor ons. Maar ook voor heel veel van die vrijwilligers. Die ook zich uh, altijd inzetten ja, voor ja, ons. Al, al, de officials die op de baan staan. De, ja. uh, die staan er ook vandaag weer en morgen. Uh, en dat is uh, een groep uh, ongelooflijk enthousiaste mensen. Waar we heel erg trots op zijn. En uh, ja, die we ook koesteren wat dat betreft. Nu de campri nog. Uh, daar werken we ook nog aan. Heerlijk, <lacht> <lacht> enorm bedankt voor je Dank komst. Dank je wel. Graag. Je enthousiasme en uh, tot de volgende keer. Veel succes. Dank jullie wel. Ja. En bedankt. Ja. We gaan even heel snel nog te, te laat. Yep. Oké, okay, dan gaan we dankjewel zeggen tegen Hotel Hoogland. Mag jij het doen? Bedankt voor de koffie, eh, Floor Saber. De koffie, G. Rutte, redactie, G. Rutte. Techniek, Jacques-Jozef Duijmeijer. En de presentatie was Irene de Jager. En Pieter Jouwstra. Een en, prettig weekend. Fijn weekend, dag. <laughs>